Het NOS-journaal door Megens, Milities van de Libische leider Gaddafi trekken op naar het oosten... melden verscheidene nieuwszenders. Zijn aanhangers zouden de oostelijk gelegen stad Brega hebben heroverd. Die stad was in handen van rebellen. De milities van Gaddafi zouden de luchthaven in Brega middels in handen hebben. Gevechtsvliegtuigen hebben volgens verslaggevers in hetzelfde gebied... de stad Aydabidja gebombardeerd waar de opstandelingen een militair kamp en een wapendepot in handen hadden. Verder zou een groot konvooi met aanhangers van Gaddafi op weg zijn naar de stad. In Europa nemen de zorgen over de situatie in Libië toe. De Italiaanse minister van Industrie vreest het ergste... en denkt dat Gaddafi tot alles in staat is om zijn regime te redden. Voor de kust van Noord-Frankrijk worden drie Nederlandse vissers vermist. Een schip sloeg gisteravond om ter hoogte van Duinkerken... De drie mannen komen uit Arnhemuiden en voeren op een garnalenkotter onder Belgische vlag. De kustwacht zoekt met schepen, helikopters en duikers naar de bemanning van het visserschip. Bouwbedrijf Heijmans heeft na twee jaren van fors verlies weer winst geboekt. Top op twee na grootste bouwbedrijf van Nederland eindigde 16 miljoen euro in de plus. In 2009 was er nog een verlies van 40 miljoen. Heijmans-topman Witsel is tevreden. Hij wijst erop dat er vorig jaar een zware winter was en dat de bouw nog steeds te maken heeft met een teruglopende markt. Toch lukt het Heimans om winst te maken, zegt de topman. Wij hebben uh, gereorganiseerd in de afgelopen twee jaar. Daarbij uh, is ergens in de buurt van de 700 miljoen aan omzet uh, verminderd. Dus wij zijn veel selectiever geworden met het aannemen van werken. En we hebben ingespeeld op die uh, ja, kleinere markt die we natuurlijk zagen aankomen. En waar we uh, dus ja, vroeg voor gesteld stonden. Van de verkiezingen voor Provinciale Staten voor de stembureaus... in de stations Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal stonden vanmorgen lange rijen mensen. In Utrecht waren de mensen er al vroeg bij, zegt de voorzitter van het stembureau op het station. Wij zijn om half acht opengegaan. Burgemeester Wolfse heeft het stembureau geopend. Inmiddels waren er al heel veel mensen. Vanaf zeven uur waren er al mensen die wilden stemmen. En vanaf half acht heeft het continu gelopen... Enorme drommen, mensen, rijen mensen hebben hier echt voor het stemmen gestaan om uh, hun stem uit te kunnen brengen. Vandaag kan op 50 stations worden gestemd voor de Provinciale Staten. PVV-leider Wilders en Eerste Kamerlijsttrekker Michiel de Graaf hebben onder grote mediabelangstelling hun stem uitgebracht op een basisschool in Den Haag. In De school was veel beveiliging aanwezig. Het is voor het eerst dat de PVV meedoet aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. In Amersfoort heeft de fractievoorzitter van het CDA... de plaatselijke partijvoorzitter van de PvdA... ten huwelijk gevraagd via Twitter. De fractievoorzitter Holland Offerijn stuurde een tweet... naar partijvoorzitter Wanda Dijkstra met de tekst... Heb je al wat te doen op 30 september? Zo niet, wil je dan met me trouwen? Een kwartiertje later volgt een enthousiast ja getypt in hoofdletters. Voor de CDA was Twitter een logische keus. Zowel mijn vriendin als ik eh, maken regelmatig gebruik van Twitter, zij helemaal. Eh, dus ik vond het wel een originele manier om maar eh, zo wat een huwelijk te vragen. Stel werd meteen daarna via Twitter gefeliciteerd, onder andere door Amersfoortse politici. Het Weer in het zuiden is het zonnig, in het noorden bewolkt, op veel plaatsen vriest het nog licht. Vanmiddag vrijwel overal zonnig en dan wordt het 5 tot 7 graden. Door de wind voelt het wel iets kouder anw verkeersinformatie. Er staan nog files op de A6, Jouren richting Emmeloord... tussen Lemmer en Band, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Bij Amsterdam loopt het nog wat vast op de A10 Noord. Daar staat bij het en Koenplein 2 kilometer. Start Vodafone vast op mobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Dus via uw vaste nummer, altijd mobiel bereikbaar. Nu voor slechts 12,50 per maand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 Sven Kokkelman. Het Internationale Rode Kruis doet een noodoproep aan de strijdende partijen in Libië. Het laatste nieuws over de drie mannen uit Arnhem-Muiden... Arnhem die worden vermist nadat hun granale kotter is omgeslagen bij Duinkerken. Je zult maar ernstig ziek zijn en de overheid vergoedt je medicijnen niet meer. Dat ik op een stoel zat en ik had echt de kracht niet meer om overeind te komen, ook de energie niet meer. Ik denk, ja, dit is het moment van de rolstoel. Ik ken de gevallen van mensen die dan een paar jaar later dood waren. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan vandaag ook naar de stembus. En het ochtendtumeur van Ton Kras. Het is bijna 7 over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Het Internationale Rode Kruis, dames en heren, doet een noodoproep aan alle betrokken partijen in de Libische vrijheidsstrijd. om hulpverleners de vrije doortocht te geven. De situatie wordt namelijk alsmaar nijpender. en er staan mensen van het Rode Kruis klaar aan de grens met Tunesië. Daar is ook Hanna Emmering, die is woordvoerder van het Rode Kruis. Daar. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat daar met een medisch team klaar, maar die kunnen de grens niet over? Nee, dat team staat al enkele dagen paraat. Het bestaat uit doktoren, artsen en verpleegsters, Maar die worden tot nu toe nog niet toegelaten om de grens over te steken om Libië in te gaan. Juist. Hoe is de situatie daar ter plekken waar u bent? Het is ontzettend druk. Dus De toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. We hebben cijfers dat tot nu toe meer dan 80.000 mensen de grens hebben overgestoken de afgelopen dagen... Uh, het grootste probleem is eigenlijk dat de doorvoer van die mensen, dus evacuatie naar andere bestemmingen, uh, heel langzaam verloopt. Dus de druk op de opvang hier is ontzettend groot. Juist. Uh, maar dan staat u voor al die mensen met drie verpleegsters, twee doktoren en een anesthesist klaar. Is dat genoeg? Nee, dat is niet zo. Dit is het speciale medische team dat graag Libië in wil om daar eerst hulp en de gewonden te kunnen uh, helpen. Juist. Daarnaast is er natuurlijk vrijwilligers van het lokale Rode Halve Maan in Tunesië, van het Internationale Rode Kruis in samenwerking met andere organisaties, die proberen om de opvang van die duizenden en duizenden mensen in goede baan te leiden. Ja. Hoe, uh, hoe noodzakelijk is het dat u met dat team het land ingaat? Nou, het, het, uh, zoals we weten duurt de situatie natuurlijk al meer dan twee weken. Um, de, de informatie die uit het westen van Libië komt is heel erg versnipt, versnipperd. is schaars, de communicatie is heel slecht. Maar we horen dat het gevaarlijk is, dat er uh, gewonden zijn. Dat we, we moeten gewoon naar binnen kunnen om te kijken wat de hulp nodig is. Juist. In Benghazi, in het oosten van het land, kunnen jullie al wel hulp verleden? Dat was net in het nieuws, en het staat ook op alle internationale persagentschappen... dat uh, troepen van uh, Gaddafi... De stad Brega in het oosten van het land hebben heroverd. Dus die oproep van jullie om vooral de wapens neer te leggen, die eh, lijkt in ieder geval tot nu toe aan dovenmans oor gericht. Ik eh, ben niet zo van de laatste cijfers, maar echt, het is zo ontzettend belangrijk dat we het land in kunnen en de hulp kunnen verlenen. En gelukkig is er inderdaad, zijn natuurlijk de hulpverleners van het eh, Libische rode halve maan zijn al heel lang aan de slag. Daarnaast inderdaad het internationale team van het Rode Kruis is in Benghazi aan de slag. Uh, en we hopen, we doen gewoon wat we kunnen om noodhulp te verlenen aan de mensen. Goed, wat moet er zo snel mogelijk gebeuren nu om u het land in te kunnen krijgen? Toegang verlenen, gewoon praktische toegang om erin te kunnen. En wie gaat daarover? Dat zijn de autoriteiten aan de andere kant. Wat ik weet is dat er gisteravond, als het goed is, onderhandeld is. Echt om te bepleiten van mogen we alsjeblieft naar binnen. Uh, maar dat heeft tot dus voor geen uh, succes uh, gehad. En de autoriteiten staan nog steeds onder leiding van Gaddafi? Ik weet niet wie daar de leiding heeft, dus wellicht ook de lokale autoriteiten of de mensen van Libië zelf. Uh, het gaat erom dat we nu snel naar binnen mogen. Het lijkt me buitengewoon ingewikkeld als je niet weet met wie je onderhandelt. Ja, dat is ook zo. Wat nu het belangrijkste is, is dat we proberen om naar binnen te kunnen... en dat we gewoon de mensen die B Tunesië instromen, opvangen met eerste hulp... en met medische zorg, met water en met tenten. Goed. Houd ons op de hoogte van de vorderingen daar, mevrouw Emmering. Dat zal ik doen. En succes met uw werk. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. We hoorden het al in het nieuws. Drie mannen uit arnhem worden vermist nadat hun garnalenkotter Nieuwpoort 28... heet dat ding dinsdagavond, was omgeslagen voor de Franse kust bij Duinkerken. Gisteravond dus. Heeft het kustwachtcentrum in Den Helder gemeld. Er wordt nu uh, met schepen, helikopter, een helikopter en duikers uh, gezocht... Uh, om de bemanningsleden uh, te vinden. Contact met Jan Regeling. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de kustwacht. Klopt. He, hebt u ze al gevonden? Nou, sowieso even een kleine aanvulling. Wij als Nederlandse kustwacht zijn niet actief betrokken met het zoeken naar de, naar de mensen. Nee, dat is maar de Franse daar, kustwacht waarschijnlijk. Dat is gewoon de Franse kustwacht die dat, die dat doet. Er wordt op dit moment nog, nog gezocht, zoals we al zei, met, met schepen, met duikers. Het schip is ook gelokaliseerd. Dus dat hebben we in ieder geval al, al teruggevonden. Um, overige vissersschepen zitten ook in het gebied en die helpen ook met de zoekactie. Uh, dat is eigenlijk de situatie waar we op dit moment in zitten. Juist. Uh, weet u iets van de omstandigheden waaronder die visserskotter is omgeslagen? Nee, op zich kunnen we constateren dat het uh, in ieder geval geen extreem weer is geweest. Dus waarom de viskotter is, is omgeslagen, is ja, op dit moment ook nog een vraagteken. Het Dat zal ook een zeker uh, ja, onderzoek uh, waardig zijn. Juist. Uh, dus er wordt met man en macht gezocht. Ja. Hoe groot is in alle eerlijkheid de kans dat u ze nog vindt? Nou, kijk, uh, we gaan in ieder geval door. De Kustwacht Frankrijk gaat ook door. Uh, de overlevingskans wordt natuurlijk met het uur, wordt het minder. Wordt dat minder. Maar goed, we gaan ook inzetten om in ieder geval de lichamen uh, terug te vinden. Maar in alle eerlijkheid, de temperatuur van het water, een omgeslagen boot, dat geeft natuurlijk een overlevingskans die niet heel groot is. Zeker niet uh, kwart over half gisteravond gebeurd. Het is nu al in de loop van de ochtend erna. Dus de overlevingskans wordt gewoon... Uh, ja, significant kleiner. Want hoe uh, koud is het water daar? Nou, het water zal, zal rond de, de, de 4, 5 graden zijn. Ja. Um, dus zonder beschermende kledij uh, hou je het al niet uh, lang vol. Nee, zo'n zelfs... een minuut of tien uh, is het over, hè? Ja, maar met, ook zelfs met beschermende kledij ja, zijn deze tijdspannen niet, uh, ja, niet hoopvol. Nee. Nou, voer deze kort onder Belgische vlag. Klopt. Um, waarom zaten deze mannen uit arnhem uh, aan boord van een Belgisch schip? Of was ja. het een, een, een schip uit arnhem dat uh, om allerlei andere redenen onder Belgische vlag voer? Ik weet niet zeker welke constructie hier van toepassing is. Inderdaad, wat we zeker weten is dat een viskotter onder Belgische vlag is. Maar de viskotter is wel eigendom van een Nederlandse reder, En ik denk ook dat het een relatie met de Nederlandse bemanning aangeeft. Goed, ik wens u succes en ook uw Franse collega's met de zoekactie. Dank u wel. Dank voor uw tijd. Ja, nu heb ik in de strand geroerd en ik zit in de stank. De burger versus de overheid. Dan gaat het niet meer om de belangen van burger A en burger B. Een strijd die niet te winnen valt. Maar dan gaat het om, heb je, kun je die procedure op dat, dat punt winnen. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. De opstand van de burger. Dan is het Russische roulette, denk ik, ja. Ja, hoeveel mag een mensenleven kosten? Tien jaar geleden werd de ernstig zieke Johan Bakker ineens met die vraag geconfronteerd. En hij was niet blij met het antwoord van de minister toen, Sander Bartling. In gesprek met iemand die er eigenlijk al lang niet meer had moeten zijn. Het gaat prima, hè? Ja. ja, dat is wel anders geweest, ja. Wanneer wist u dat u het had? Eigenlijk had ik het moeten weten sinds het eind tachtiger jaren. Want toen had ik een keer een bloedonderzoek wat niet helemaal klopte. Toen zijn ze onderzoek gaan doen. En toen kwam ik een keer bij een professor. En die zei tegen mij een hele lange, ingewikkelde Latijnse naam. En dat onthield ik niet. En toen zei ik tegen hem, wat betekent dat? En toen zei hij, dat weet ik ook niet. Dus ik ging gewoon verder. Tot eigenlijk 2002. Toen ben ik van de auto weg afgereden. Ik verloor mijn bewustzijn midden tijdens 120 kilometer per uur. Ik heb geluk gehad. Ik zat op mijn stuk van de autosnelweg, schuurde langs de vangrail en ben op een gegeven moment... tussen de zwaarlichten wakker geworden. En toen ging alles natuurlijk vrij snel. Ja, pompen is een, het is een spierziekte. Dat betekent dat onze suikers, die in onze spieren terechtkomen... die afgevoerd moeten worden, die worden niet afgebroken. Want we missen een enzym. Eén enzympje... Maar ja, wel uh, fataal. Ik schat dat bij mij een derde van mijn spieren het niet meer doet. Dus ik heb een heel erg compenserend gedrag met de andere spieren. Als ik iets aan een keukenkastje pak, dan hang ik helemaal scheef. En zo haal ik het eruit. En daarom heb ik het waarschijnlijk ook nooit zo lang niet, niet door al die jaren. Omdat je toch een compensatiegedrag gaat vertonen. Het is een progressieve ziekte. En bij mij ging die trouwens uh, erg snel. Dat bleek ook wel. Want ergens in 2000 kreeg ik een beetje problemen. Nou, in 2005, 2006 kon ik bijna niks meer ik Kon nauwelijks nog lopen. Uh, ik lag onder andere, uh, toen al aan een beademingsapparaat uh, voor de nacht. Uh, fietsen niet meer, traplopen niet meer, ja, noem maar op. Dat ik op een stoel zat en ik had echt de kracht niet meer om overeind te komen. Ook de energie niet meer. Ik denk ja, dit is het moment van de rolstoel. Zo werkt dat dus, denk je dan bij jezelf. Ik ken de gevallen van mensen die dan een paar jaar later doodgaan? Het feit dat je hoop hebt dat er een medicijn komt, maakt heel veel uit. Hoeveel mensen hebben geen hoop. En uiteindelijk, ja, je zet gewoon alles in wat je in je vermogen hebt... om het voor elkaar te krijgen. En, ja, Ik ben uh, over uh, vele schijven en vele schaakborden gaan werken. Ja, toen was dat medicijnen en toen was u er nog niet, hè? Uh, we hadden als patiënten de pech dat toevallig rond die tijd... minister Hogevorst, die um, um, besloot het subsidiepotje voor deze medicijnen uh, te schrappen. En dat is gewoon een van de bezuinigingen. En hij had volgens mij in zijn hoofd dat hij dacht... dit levert niet veel winst op. Het zijn, het zijn meer van die medicijnen waar we mensen nog een tijdje mee rekken in hun leven. Maar het zijn geen medicijnen die zoden aan de dijk zetten. Zo'n soort redenering had hij in dat tijd. Ja, dan, dan, dan was ik, mij kennende, verder gegaan. En dan was ik naar het Europese Hof gegaan. Een van de belangrijkste redeneringen die ik had... en het, maakte, het is een VVD-minister en er zijn... De redeneringen die bij de VVD vaak wel hout snijden. Je moet niet op solidariteit gaan zitten. Dat is niet een, een woord die in die kring. Ik kom uit een VVD-milieu. Dus ik weet een beetje hoe, dan, hoe mijn ouders dachten, denken. Um, maar hun manier is wel dat ze dit soort medicijnen ontwikkelen. Ook subsidie geven voor dit soort medicijnen om ze te krijgen. Ik zeg: dan moet je ook consequent zijn. Als je ze maakt, dan moet je ook zo consequent zijn. Als ze er zijn en je geeft de patiënten hoop dan moet je ze op een gegeven moment ook uh, durven te vergoeden. Zodat uh, de patiënten die medicijnen kunnen krijgen. Je maakt ze niet voor het museum. Dat is in de tijd modern martelen genoemd. Als je wel een medicijn maakt, maar vervolgens niet aan de patiënt geeft. Mm. Een van mijn dingen is muziek maken. Ik had toen net mijn derde cd in productie. Die heb ik me heel snel naar de Kamerleden gestuurd. En die heb ik ook maar genoemd oproep tot beschaving. Concept concert van Civilization. Ik vond het ook eigenlijk een vorm van beschaving. Tenminste, ik hoop dat het zo gezien werd. Om mij nog een tijdje op deze wereldbol te houden. En misschien ook mooie muziek daarin bij kan dragen. En hoezo is minister Hogevoerst dan omgegaan? Dat heeft te maken gehad puur eigenlijk in de persoonlijke benadering. Er waren andere pompenpatiënten die... We hadden een klein groepje waar we een beetje de taken verdeelden, zou je kunnen zeggen. We moesten allemaal wel voor hetzelfde gaan. En een andere pompenpatiënt die uh, uh, zorgde er wel voor dat ze op een goed moment... Op het podium stond naast Hogevorst. Een keer met een, uh, met een aantal lezingen. en na afloop met hem in gesprek was. Vereniging van Spierziekte heeft hem op een gegeven moment ook uitgenodigd. in Baren om toch eens te komen praten. en om te laten zien dat dit medicijn wel degelijk levens redt. Eindeloos lobbyen. Heel veel um, momenten uitzoeken. dat je de, de, de belangrijke mensen letterlijk zelf kunt spreken. Hij is uiteindelijk wel. Um, heeft hij het subsidiepot dus weer hersteld dan zie je dat de minister dat doet op het moment dat die patiënten hem gaan belobbyen. Dat is natuurlijk een heel raar spel, want er zijn allerlei andere ziektes... met mensen die misschien minder goed in staat zijn om hun belangen te behartigen... en die komen dan niet zo ver. Nou ja, ronduit bizar. Als je aan de kant van de patiënt staat, dan leef je dus jaren in onzekerheid. En, en, en dat wil je er eigenlijk niet bij hebben, want die ziekte die geeft je al genoeg uh, zorgen. Uh, dus dat, ik vind het ronduit bizar dat het zo werkt. En krijgt dit verhaal ook een happy end? Zal de huidige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers... die subsidie voor die medicijnen voortzetten? Nou, ik doe eigenlijk een hartelijke groeten. Want zij moest, uh, vijf jaar geleden moest zij uh, om. Ze dus woordvoerder van de VVD voor Volksgezondheid. Dus ze moest mee met een motie... die natuurlijk tegen haar eigen partijgenoot Hoge ging. En dat heeft ze toen gedaan. Ik kwam met haar in gesprek. En ik hoop dat ze me nog kent en ik hoop dat ze me niet vergeet... Want de beleidsregel wordt uh, dit jaar uh, geëvalueerd op het ministerie. En uh, ik zou toch graag nog een tijdje meegaan in dit land. Er moet wel een positieve beslissing vallen. Vragen en opmerkingen bij deze serie zijn welkom op... Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl Straks Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaan vandaag ook naar de stembus. Dit is nu het ochtendumeur van Ton Kas. Omdat volgens de VVD de snelheden beter bij de belevenis van de weggebruiker moeten aansluiten... ben ik laatst maar even naar zo'n VVD-bijeenkomst gescheurd. Want die 130 kilometer is gewoon een heel belangrijk onderwerp. En ik dacht, misschien zijn die borden nog niet gedrukt... en anders is er van die drie nog vrij simpel een achtermaken... om iets dichter in de buurt van mijn belevingswereld te komen. En nou, de hele VVD liep er rond, zeg. Als eerste tref ik die Melanie Henriette Schultz van Hagen Maas bij de bubbelwijn. En ik heb een leuke binnenkomer over het alcoholslot, omdat we daar in een kasteeltje stonden. En uh, ze verwijst me naar Janine Hennis Plasgaard, want die schijnt ook iets met auto's te hebben. Net als Ineke Dees en Tje Hamming Blumink, trouwens. Ja, u zult denken, hoe komt hij aan die namen? Nou, die staan uh, gewoon op de site van de VVD. Dus, uh, maar bij de haringtafel loop ik Lisbeth Kneppers-Heijndert tegen het lijf. Samen met anne Wil Lucas Smeerdijk. En ik breek zo'n beetje het ijs door te vragen... waarom ze het steeds over drukke spits hebben als alles stilstaat. En uh, nou ja, hoe dan ook... Waar Janine Hennis Plasgaard of Ineke Decentje Hamming Bluming uithing, kon Tamara Venrooy van Ark me volgens hun wel vertellen. En die liep samen met Helmi Huibricht Schiedon, Janneke Snijder hazeloff en Ankie Broekers Knol nog wat te flyeren buiten op het parkeerterrein. Dus ik loop die Helmi, Huibrigs, Schiedon, Janneke, Snijder, Hazelof en Ankie Broekers Knol buiten tegemoet. Met die uh, grap, vrouwen zijn het parkeerplaatsen. De goede zijn bezet en de rest is handicap. En ik zeg zo: volgens Liesbeth, Kneppers Hengert en Anne Wil Lukas Smeerdijk. Moeten jullie weten waar Tamara Fenrooy van Arken uit uithangt? Of anders Janine Hennis Plasgaard of Ineke Deesentje Hamming Blumink? Want volgens Melanie Henriette Schultz van Hagen Maas Geest de Ranus, schijnen die meer te weten over die 130 kilometer... Ja, waarom zouden wij weten wat Tamara Roy van Ark, Janine Hennis Plasgaard en Ineke Desentje... Hamming Blumink uithangen, bla, bla, bla. Ik zeg nou, dat zeggen Lisbeth Kneppers-Heinert... en anne Wil Lucas Smeerdijk me net. Die zeggen letterlijk... Tamara Venrooy van Ark staat samen met Helmi Huibricht-Schiedon... Janneke Snijder Hazelhof en Ankie Broekers Knol buiten te flyeren. Dan heb ik het dus even niet over Janine, Jan, Janine, Janine Hennis Plasgaard en Ineke Dezen-Tjee hamming Maar goed, dus zowel Melanie Henriette Schultz van Hagen Maas Geester anes als Lisbeth Kneppers Heinert, als Anne-Wil Lucas Smeerdijk, als Tamara van Van Ark als Helmi Huibrecht Schiedon, als Janneke Snijder-Hazelof... als Ankie Broekers-Knol... kon me niet vertellen waar Janine Hennis is of of Ineke Dezitje Haming Blunink zat. Moet je nagaan. <tus> nou ja... Ik ben maar in mijn auto gestapt, want ik was inmiddels te zat om te lopen... dus ik moest wel rijden. Oh. <laughs> de tonkas. Morgen geen ochtendtemur. Dan is er namelijk een speciale uitzending vanuit Den Haag... met reacties en analyses van de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. The that make your need all the de Guksverwachts met Shine On en het nummer was ook te volgen via radio1.nl kon u de clip zien mocht u via internet bij ons zijn vandaag. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. Niet alleen in Nederland, maar ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius... mogen de mensen vandaag naar de stembus. Deze eilanden zijn sinds afgelopen oktober bijzondere gemeenten van Nederland... en daarom kiezen de bewoners vandaag hun eilandsraad. Op Bonaire woont correspondent Trix van Bennekom. Goedemorgen, Trix. Goedemorgen. Zijn die verkiezingen daar ook zo spannend? Uh, ja, zeker. Het is heel anders dan anders, omdat het nu volgens Nederlandse regels gaat... En dat, uh, ja, dat geeft toch een heel ander beeld. Er zijn uh, kleine veranderingen, als het een andere dag is. De woensdag in plaats van de vrijdag. Yeah. Uh, partijen hier hebben allemaal kleuren. Dat, uh, dat zag je ook terug op het stembiljet. Dat is uh, met foto's van politici, met uh, kleuren daarboven. Yeah. Maar dat zijn kleine veranderingen. De echte grote verandering is dat voor de eerste keer in 40 jaar... ...op de Antillen weer met volmacht gestemd gaat worden. Ja, want daar en heeft Nederland in, in, in, in... een stokje voor gestoken in het verleden... ...omdat uh, veel arme mensen hun stemmen verkochten... ...en er uh, dus een hoop corruptie aan de hand was daar. Nou, er worden nog steeds stemmen gekocht. Dat oh. is een uh, vrij gebruikelijke praktijk. Dan de partij met uh, veel geld die kan dat vrij gemakkelijk doen. Die in ruil voor een koelkast of een fornuis... ...kunnen ze uh, met mensen afspraken maken, stem dan op mij... Maar de Antillen hebben dat zelf een jaar of veertig geleden afgeschaft... omdat er zoveel misbruik van werd gemaakt. Daar kwamen de mensen echt met stapeltjes echt van tientallen volmachten. En, eh, want ja, dan weet je gewoon zeker dat iemand op jou gaat stemmen... dat wie je een afspraak hebt. En eh, bij de invoering van de nieuwe kieswet... heeft Nederland, de Tweede Kamer, erop gestaan... dat het met volmachtstemmen terug zou komen. De eilanden hebben gevraagd, doe dat niet, doe dat niet. Maar het betekent dat er dus opnieuw met volmacht gestemd gaat worden. En zeker op Bonaire... Ook een partij, een vrij rijke partij, daar zijn zeer sterke aanwijzingen dat er een levendige handel in volmachten is. Dat ja. vertellen mensen ook in radioprogramma's. Juist. Dus ja, dat zullen we aan het eind van de dag zien, hoeveel mensen inderdaad met volmacht gestemd hebben. Ja, die praktijken zijn in ieder geval de wereld nog niet uit. Wat staat er op het spel eigenlijk? Wat is het belangrijkste verkiezingsthema daar bij jullie? Nou, het is eigenlijk niet echt een heel groot thema. Mensen stemmen hier niet op inhoud, maar op personen. Uh, degene die. Uh, eigenlijk zeggen ze allemaal: oké, okay, er gaan hier een aantal dingen niet goed. Maar stem op mij, want ik ben de persoon die het voor jou kan oplossen. Yeah. En uh, als het in iets over inhoud gaat, dan gaat het over de negatieve gevolgen van de aansluiting bij Nederland. Yeah. En dat is vooral het dure leven sinds 1 januari: grote veranderingen. Die hebben geleid tot dat het een nieuw belastingssysteem, de invoering van de dollar. En dat heeft het leven duurder gemaakt. En wat politici eigenlijk vooral doen, is uh, de anderen de schuld geven. Dus een campagne is vooral persoonlijke aanvallen schelden. En ja. zeggen de anderen hebben ervoor gezorgd dat dit gebeurd is. En ik ben degene die opnieuw met Nederland gaat onderhandelen. Juist, het is overal hetzelfde. Hoe is het weer daar bij jou? Eh, lekker. Eh, ik denk nu 26 graden. Kijk, dat is goed weer om naar de stembus te gaan. Daar dus ook ja. op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustasius. Hier in Nederland schijnt de zon ook, maar het is een stukje kouwer. Dankjewel, Trix. Oké. Okay. U kunt dus de hele dag nog gaan stemmen, dames en heren. Doe dat ook vooral. En daarover gaat zometeen ook de volgende uitzending op deze zender. Namelijk vanuit de bus Blok en Prem Radakishoon. Dame en heren, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Wij zijn in Flevoland uh, met de bus van de stemming van Nederland. Nee, maar je moet het mooiste We vertellen, Tessel is afremen? verliefd op paarden, Sven. Je kan het niet zien luisteraf. <laughs> dit is heel ik erg. Ik ben niet verliefd op paarden, op de runderen. Oh, nee, maar hier aan de overkant tromt Tessel vanochtend een kopje koffie, Sven. En ik ben dus nu al dagen met haar op stap. Ja. En ze was helemaal in Toezijn. Een rust kwam over de reden. Ik weet niet of het kwam door de SGP'er die er zat, want die was er al. Maar ik kwam binnen en ik zag een stralende Tesla blok. Uitkijkend over het water en het prachtig natuurgebied. En dit is echt haar ding: natuur en milieu. En luisteraars, u mag straks bellen 0801121. Want wat mij betreft gooien ze hier overal asfalt tegenaan. Maar Tessel ja. wil het behouden. En daar gaat het de debat <laughs> over. Sven, er is bij... Het debat is op bij mij, dat begrijp je. <laughs> Sven, ben jij voor natuur of voor asfalt? Voor allebei, kan dat ook? Dat vind ik ook wel, maar Dorald Megens gaat de nieuwslezer luisteraar. En u weet dit wordt een prachtige uitzending. Want we zitten in de heerlijke zon met mooie paarden en damherten en weet ik veel wat. Dus zo meteen Tesse Blok na, Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Libië stevend af op een vreedzame democratie of op een jarenlange burgeroorlog. Dat heeft de Amerikaanse minister Clinton gezegd in het congres. Ze drongen bij de congresleden op aan om niet te bezuinigen op hulp aan crisisgebieden. Milities van de Libische leider Gaddafi trekken intussen op naar het oosten van het land, melden verschillende nieuwszenders. Zijn aanhangers zouden de stad Brega hebben heroverd op opstandelingen. Aanhangers van Gaddafi zouden de luchthaven in Brega inmiddels in handen hebben. Gevechtsvliegtuigen hebben volgens verslaggevers in datzelfde gebied de stad Aida Bija gebombardeerd. Daar hadden opstandelingen een militair kamp en een wapendepot in handen. En voor de kust van Noord-Frankrijk worden drie Nederlandse vissers vermist. Hun schip sloeg gisteravond om ter hoogte van Duinkerken. De drie komen uit Arnhemuiden en ze voeren op een garnalenkotter onder Belgische vlag. De kustwacht is naar hen op zoek met schepen, helikopters en duikers. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws.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 We staan op een plek die zo'n 100 jaar geleden nog gewoon een zee was. Nu is het een van de prachtige natuurgebieden van Nederland. De Oostvadersplassen. Niet alleen een genot voor de provincie Flevoland. Het is regelrechte hoofdpijn. Want verschillende natuurgebieden moeten met elkaar worden verbonden. Dit maasterplan is onderdeel van de zogenoemde, let op hier komt u, ecologische hoofdstructuur. Maar deze natuurplannen gaan ten koste van kostbare boerenlandbouwland. Zo'n 35 boerengezinnen hebben hier last van. Deze door mensenhanden gecreëerde grond is de vruchtbaarste van Nederland. Moet je die inleveren voor natuur? En wat is het gevolg van al die milieuplannen voor de hekrunderen, ederherten en de mooie wilde paarden? Luisteraars, ik heb hier totaal niets mee. Maar u mag bellen met 0800-1121, mede naar de stemming van Nederland, apenstaartradio1.nl en tweets kunnen naar hashtag de stemming. En wilt u alsjeblieft aan mij uitleggen wat er hier moet gebeuren en waarom het belangrijk is? De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. Sinds half zes vanmorgen kunnen inwoners van Flevoland... in twee wegrestaurants aan de A6 stemmen. En dat is voor stemmers die veel buiten de provincie werken wel zo makkelijk. Flevolanders zijn moeilijk het stem ook in te krijgen. Dus probeert de provincie het de kiezers zo makkelijk mogelijk te maken. Ook vandaag zal de opkomst bij de stembus in Flevoland... weer lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Dat voorspelt politicoloog André Krouwel. Mensen hebben meer dan elders... Heel weinig binding met de provincie. Mensen die kort in een provincie wonen, er ook niet zijn geboren, hebben veel minder binding ermee. Dan bijvoorbeeld een zeel. Naast geringe binding met de provincie speelt ook mee dat er in Flevoland veel jonge, laag opgeleide mensen met een laag inkomen wonen die maatschappelijk minder actief zijn. Deze factoren zijn ook van invloed op de opkomst bij de stembus. Flevolanders kunnen vandaag alleen maar raden of de partij van de Arbeid kandidaten man of vrouw zijn en wat hun voornaam is. Want alleen de achternamen staan op de kandidatenlijst vermeld. Een foutje bij het indienen. De PvdA kan er echt niet om lachen. Wij kunnen niet inschatten wat de impact hiervan is. Wat ik weet is dat wij drie reacties hebben gehad. Eén daarvan um, heeft gevraagd van ja, ik stem altijd op een vrouw. Maar ik weet dus nu niet wie de vrouwen zijn op de lijst. Al dus Stanley Egger, de campagneleider van de Partij van de Arbeid in Flevoland. Om de kiezer volledig te informeren, heeft de Partij van de Arbeid Flevoland een advertentie geplaatst in de lokale kranten met daarin de volledige namen en het geslacht van de kandidaten. Inwoners die op het nippertje toch nog een stemadvies willen, kunnen maar beter niet de stemwijze raadplegen. Die is in Flevoland ongeschikt, vindt onderzoeker Chris Aalberts, docent politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit. De Stemwijzer in deze provincie bevat namelijk onderwerpen waar de provincie helemaal niet over gaat. Of de provincie bijvoorbeeld ZZP'ers moet gaan helpen met uh, goedkope leningen. Of het rapen van kiefvizeigen moet worden verboden. Uh, of de biologische landbouw moet worden gestimuleerd. De directeur van Stemwijzer, Nel van Dijk, is het daar niet mee eens. De provincies laten wel degelijk ook zien dat ze soms dingen doen waarvan anderen zeggen, ja moet de provincie dat wel doen. Tja, maar goed, dan toch. Tot slot, een kleine nuance. Ik raad kiezers aan om vooral en de stemwijzer te doen en daarna ook gewoon nog even zelf na te denken. De stemming van Nederland. Met Tesselblok en Prem. Zelf nadenken, en... ja, ja. Dat, dat was Anne-Marie Jorritzma, toch, Tessel? Uh, ja, dat klopt echt als ja, Anne-Marie ja, Jorritzma. Het, ja. uh, da, ik sta hier met twee luisteraars. Belangrijk in Nederland zijn onderwijzers en zij onderwijzeressen, meesters en juffen. En ik sta toevallig met twee juffen. Die, jullie waren hier aan het congresseren? Ja, we zijn aan het vergaderen over onze campus kaleidoscoop, de brede school. Okay. Uh, uh, uh, wat voor les geeft u als juffrouw? Ik werk op het uh, basisonderwijs, dus ik sta voor de klas. Ik geef alle lessen. Okay, welke, welke groep? Groep 6. Oké, okay, dus dat is een heel belangrijke groep, want daar leer je het fundament. Daar heb je het fundament geleerd en ga je het leren toepassen. Dan begint het. En leert u die kinderen ook het belang van natuur en milieu? Uh, dat komt wel zeker aan de orde. Ik ga toevallig volgende week met de kinderen met landschapsbeheer ook werken in de buurt. En stellen die kinderen dan niet de vraag, juf, maar asfalt is toch belangrijker dan het stomme gras? Nou, dat zal misschien wel eens voorkomen, maar... En wat zegt u dan? Dan ga ik helemaal los over fantastische natuur hier in Almere. Want dit is mijn favoriete plek. De herten, de paarden, de vogels. Ja, dat je kan ruiken het gras en het water. Uw ogen twinkelen ook helemaal als u dit vertelt. Ik ben helemaal weg van dit gebied. En gaat u vandaag stemmen? Ik ga vandaag stemmen. En op welke partij? Nou, in ieder geval een partij die het uh, belangrijk vindt dat dit natuurgebied behouden wordt. Ik ben dus wel ervoor dat uh, landbouwgrond gekocht wordt door de overheid... om dit gebied te koppelen aan andere natuurgebieden. Oké, okay, ik zal het even vragen aan mevrouw Bode van de PvdA. Aan welke partijen, mevrouw Bode, hebben delen uw plan dat het gekocht moet worden? Want wat was uw voornaam ook alweer? Els. Dan weet Els wat ze moet uh, stemmen. Uh, uh, mevrouw Bode, zeg het maar duidelijk voorstander van het doorgaan van het Oostvaarderswold en met ons nog een aantal andere partijen. Welke partij, maar partijen? Ook, ook de VVD, ook een deel van het CDA en eh, zeker ook SP en ChristenUnie. ChristenUnie niet, SP, GroenLinks en eh, van de nieuwe partijen eh, ook nog eh, een aantal. D66 dat zeker ook. Welke partij gaat u nu stemmen dan? Nou, ik neig naar GroenLinks. Oké, okay, dat is goed. Mevrouw Bode van de P, heeft u geholpen ja. om te gaan stemmen op groenlinks. Ik zal strikt <laughs> nog even met u praten. Er zijn okay. meer onderwerpen te behandelen Luisteraars, in de provincie. heeft u ook zulke vragen? Mag u altijd bellen 0800 1121. Dag, mevrouw, hoe heet u? Ik ben Kira Mollema. Oké, okay, en wat, u bent ook docent? Ik ben uh, tennisdocent. Okay. En wat, wat, u, u, heeft, heeft u ook iets bij deze oostvadersplassen? Ik uh, hou er heel erg van om in de natuur te zijn. En uh, sporters hebben dat sowieso. Liever buiten eigenlijk bewegen nog dan uh, binnen. En wat is er mooier om in een omgeving te lopen... waar je zulke schitterende dingen voorbij ziet komen. Heeft u al gestemd? Ik heb al gestemd. W wat heeft u gestemd? Op de Volkspartij. De Volkspartij? Bestaat die hier? Wij hebben een echte Volkspartij in Nederland. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Oh, de VVD. En op de, uh, kon u daar wel zien of het een man of een vrouw was? Ja, ik zie gelijk uh, op wie ik gestemd heb. Dus uh, dat was een vrouw. Okay. En uh, hoe was het met het stembureau vanochtend? <lacht> uh, je bent een boef, maar dat is zo. <lacht> nou, het was uh, um, gezellig druk en de mensen moesten nog een beetje wennen aan uh, ja, het, uh, hoe het daar allemaal aan toe gaat. En ook. <lacht> de man van het stembureau was één stuk chagrijn, zei u zo net. Um, ja, hij was nog niet helemaal wakker. Hoewel het wel vroeg begonnen was, hè? En welk stembureau was dat? Um, ik vermoed het nu gezelligste stembureau van Almere. En... Ergens in de Vroomwijk. Oké, okay, in de Vroomwijk is er dus een chagrijn Tessel die, ja. die zit bij het stembureau. Maar dat heeft u niet verhinderd om toch uw stem vrolijk uit te brengen? Ik breng altijd mijn stem vrolijk uit. Met een rood hartje. Okay, Tessel, zou je alsjeblieft uh, willen nee, vragen? Want ik snap nog steeds niet wat het probleem is. Dus ik ga, het dat, ga jou dat, allemaal, dat gaat allemaal duidelijk worden, Prim. We hoorden net al Annelies Bode, ja. lijsttrekker van de Partij van de Arbeid hier. En naast ja. u zit Jacques Simonsen, u bent lijsttrekker van de SGP. Mevrouw Bode, Partij van de Arbeid, heeft duidelijk gemaakt... dat zij wil dat uh, uh, doorgegaan wordt met de plannen... landbouwgrond opkopen om uh, uh, natuur te maken... en uh, grote natuurgebieden uh, allemaal met elkaar te verbinden. De SGP, meneer Simonsen, is daar niet voor. Nee, het doet ons uh, gewoon pijn om... Uh, ja, de beste landbegrond, uh, we zeggen van de wereld, om die uh, om te zetten in natuur. Dat doet ons dan echt pijn. Ja, het is al gebeurd hier, hè? Ik bedoel, dit hele plan is al lang in werking gezet. En ineens zou je daar dan nu mee moeten kappen. Ja, er is nog geen schop in de grond gegaan. Dus uh, wat de SGP betreft zou ik ook terug kunnen. Er is geen schop in de grond gegaan, maar nee. het land is wel al gekocht. Van, van de boeren. Gedeeltelijk is er inderdaad uh, land ja, gekocht. Van 22 ja. boeren is het, is het al gekocht. En uh, als je nu zou stoppen... zou je beleid van diverse kabinetten veranderen. En zou je uh, kapitaal vernietigen. Alle voorbereidingen die al is gedaan... Uh, het is duurder om nu te stoppen dan om door te gaan. Maar bovendien zou dat hele mooie plan waarin heel veel functies uh, bij elkaar komen. Want het is niet alleen natuur. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met die boerenbedrijven? Worden die gecompenseerd? Die, die zijn... Gaan die elders in Nederland aan de, aan de slag? Wil ik even aan meneer Simons ja. vragen. Ja. Dat is ook de afgelopen vier jaar is dat gebeurd. Mensen krijgen een ander plekje. Uh, wonen in veel gevallen nog, uh, ik geloof in alle gevallen nog, op, uh, op de huidige locatie. Maar hebben ondertussen een ander plekje toegewezen hmm. gekregen. Maar bent u het niet eens met mevrouw Bode ja. dat er sprake zou kunnen zijn van een beetje onbehoorlijk bestuur? Als je ja. ineens zo'n heel groot plan, want het gaat niet alleen natuurlijk hier om deze provincie. Het is door heel Nederland die ja. ecologische hoofdstructuur, natuurgebieden met elkaar verbinden. En daarvoor landbouwgrond opkopen. Om daar ineens mee te stoppen. Ja, en Normaal, onzekerheid voor normaal zal de SGP inderdaad in zulke gevallen ook zeggen van... Uh, ja, u heeft een punt. Maar in dit geval heeft de SGP bitter weinig medelijden... met de partijen die zich nu benadeeld voelen... Want destijds is het ons ook echt overkomen. Ook absoluut zwaar tegen onze zin. En wij zien dit als een kans om toch de agrarische grond... Nou, de SGP is misschien wel consequent, maar een aantal andere partijen niet. En het Rijk al helemaal niet. Het Want, Rijk heeft er, namelijk gezegd hier er, überhaupt mee te willen stoppen. Ja. Hè? ja, Maar er is een afspraak gemaakt. Er is er gewoon een bestuursakkoord over. Er is een toezegging van, van geld. Daar kan je niet zomaar op terugkomen. Zullen we eens even uh, luisteren wat uh, meneer Simonsen zegt? Dat het ja. natuurlijk voor de boerenbedrijven ook allemaal onzeker en naar is. Prim. Jij staat met een, een, een boerin uit Zeerbouw. Jolanda van Beuzigham ja. kan zich niet inhouden. Je wordt helemaal klaar. Ja, ja dat besluit uh, vroeger, of tenminste, was ook een afspraak... dat we 120 zouden rijden dan zogezegd. Dat is nu 130 geworden. Dus u rijdt ook geen 130 over de afsluitdijk? Dat is ook een nieuwe afspraak. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen, want dat kost alleen maar extra geld. Oké, okay, me mevrouw uh, van Beuzigham, u bent boerin waar... Uh, even stap stapje hier, want uh, Wim heeft problemen met... de. Uh, ja, um, u bent boerin waar... In Zuidelijk Flevoland, Zevenholden, wonen wij. En hoe lang boert u daar al? Uh, 16 jaar nu. En uh, wat voor boerenbedrijf heeft u? Uh, we hebben akkerbouw, we telen granen, suikerbieten, tarwe... Zeg maar aardappels, heel veel aardappels. U bent zo'n hardwerkende Nederlander die belastinggeld binnenbrengt, zodat wij... Ja, eigenlijk wel. Wij genereren heel veel met de landbouw. Het is echt een agrarisch industriegebied. En wat is nu het gevaar van dit plan voor u als boerin? Nou, wij moeten weg, maar ook er wordt 2000 hectare onttrokken aan landbouwgrond. Echt hele goede jonge zeeklei waar de landbouw geschikt voor is... En uh, dat is gewoon heel erg zonde. Dus je gooit heel veel geld weg. Een boer maakt geld, zeg maar, voor de industrie, zeg maar. Maar ik dacht dus altijd dat boeren ook goed waren voor de landbouw. Mevrouw Bode, kunt u me uitleggen wat het verschil is... tussen een prachtig weiland voor aardappelen... en een weiland waar een paar dode bomen staan? Nou, het Oostvaderswold wordt zeker niet alleen maar een, een weiland... waar dode boden, bomen staan. Het Oostvaderswold wordt uh, water, wordt wij wordt bos, wordt... Een functie voor wandelen, fietsen, kano... Nee, maar mevrouw Bode, wat ik, wil, wat ik u wil vragen en is... Bovendien, het als was jij, voor de ecologie bedoelde. Het is ook ecologie. Het is maar, begonnen Bode, met ecologie. Met, nee, maar mevrouw Bode, maar even is ook een vraag. Het economie. Er Sorry dat ik u meer, op de breek. Sorry, yeah? dat, Even een simpele vraag. Kunt u niet, want ik probeer problemen op te lossen. Want ik snap u allemaal niet. Als ik wandel door een veld voor aardappelen, is dat volgens mij. Tessel, is dat volgens jou ook natuur? Dat nou, is ook wel natuur, natuurlijk is het ook natuur. Dan kunnen we dan niet beloven dat, dit, dat die 2000 meter landbouwgrond mag, komen, mag blijven ik, ik, en dat er een paardje komt waar je het over Ik zie jou kin, kinderen voetballen tussen de aardappels. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar er is toch. We gaan ook voetballen tegenwoordig. Nou, dat is weer nieuw. Ja hoor. speelbos gehoord. hoort daar ook allemaal bij. En een, en een uitspanning. Oh, het is dus heel anders wordt het ingericht dan dat wij ons uh, te horen hebben gekregen in 2006. Het zou allemaal voor de natuur zijn. En dat vonden wij heel erg zonde. En nu blijkt het dus niet te kloppen. Het is deels afgesloten natuur, maar grotendeels toegankelijke natuur. Margrieta Rengers, u werkt voor dit Natuurbelevingscentrum. Um, waarom is er altijd die strijd tussen natuur en economie? Ja, jeetje, wat een vraag. Nou, ik denk het wel wel dat het ook heel goed hand in hand uh, samen kan gaan. En dat het elkaar kan versterken. En, uh, ja, ik vind het zo jammer dat er altijd in tegenstellingen uh, gedacht wordt. Uh, een stad als Almere heeft, heeft natuur nodig. Uh, ja, 180.000 inwoners, die, die moeten ook naar buiten kunnen. Maar ik zou het ook jammer vinden als de landbouw verdwijnt uit een stad als Almere. Ja. Maar um, kunt u mij uitleggen, we gaan zo naar meneer De Vries... die uh, ook aan de telefoon hangt, maar um, u, u bent hier iemand... die er in het dagelijkse werk bezig is om mensen te laten houden van natuur... maar iemand als Jolanda die van de natuur hield en ik... Ik krijg ineens een hekelen, al die natuurmensen... omdat er brood uit de mond van de landbouwers wordt gestoten. Nou ja, daarom zeg ik, laat het alsjeblieft uh, proberen te combineren. Ik werk voor de Stichting Stad en Natuur Almere... en uh, uh, wij zijn ook bezig om op andere plekken in de, in de stad stadlandbouw terug te brengen. Uh, want uh, uh, nou ja, de gemiddelde inwoner van, uh, van de stad weet natuurlijk niet meer... waar zijn voedsel vandaan Zullen komt. Zullen we even naar meneer De Vries gaan? Eén ja, één ding nog, Tessel, ja? want uh, kan je me uitleggen? Luisteraars, ik kijk hieruit prachtig over het water... en dan staan er een heleboel beesten daar. En volgens Tessel waren het wilde paarden, of zijn er nou Oh, Ramduk, wat, is, wat, wat staat daar? Het zijn koninkpaden. en uh, die lijken het meest op het oerpaard wat in Nederland heeft geleefd, maar dat is natuurlijk niet het oorspronkelijke oerpaard. Oké, okay, meneer de Vries. Ja, hallo, ja. ja. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve mevrouw. Zegt u het eens, lieve meneer de Vries. Nou, uh, ik woon in Amsterdam. En daar heb je wel een paar parkjes in het Amsterdamse Bos. Maar dat ligt dus tegen Schiphol aan. En verder is er in Amsterdam de afgelopen jaren... en om Amsterdam eigenlijk vrijwel geen boom meer te vinden. En ik vind dat een elementair mensenrecht... dat mensen niet alleen fatsoenlijk kunnen wonen... en fatsoenlijk inkomen hebben. Maar dat er ook een beetje natuur is. Nou, dan is er nauwelijks meer één grote kale grasvlakte met mest erop. En dan heb je dan de stad met al die vreselijke kantoren... en het vliegveld er vlakbij en daar moeten de gewone mensen dan wonen. Oh, Je kunt voor hetzelfde geld in plaats van honderdduizenden bomen omzagen ook bomen planten. Maar dat zie ik nooit. Meneer de Vries, ik 20, gisteren. 30 jaar. Meneer de Vries, waar ik me ja? een beetje erg, sorry met alle respect. Gisteren waren we in Emmen. En dan rijden ja? we terug van Emmen naar uh, de Randstad. Weet u hoeveel ja. mooie natuur daar is? Als, als jullie van de Randstad natuur zo willen, waarom verhuizen jullie naar Emmen? Daar is er zat plek en zat natuur. Nee, maar waarom, waarom gedragen politici en allemaal bedrijven, terreinen en zo zich crimineel en maken al die natuur werk weg en kapot? Kan ik ook vragen, waarom moet ik verhuizen? Waarom is men zo crimineel om al de boelie te vernielen? Okay. En mogen de arme mensen geen natuur hebben en ook geen fatsoenlijke woning en geen fatsoenlijk inkomen? Ik wilde, heer, nou, je zou het ook de Randstad zou je mooi moeten kunnen dank houden. U wel, de Vries. Dank u wel, meneer De Vries. Ik wilde naar nou Jacques Simonsen van de SGP. Uh, de Stedeling zegt, wij willen ook graag natuur. Uh, zou, en er wordt ook gezegd, waarom is er geen combinatie mogelijk? Waarom zou je niet en landbouwgrond en natuur... gewoon met elkaar kunnen blijven combineren? Hier, in het Zo In Flevoland is er heel veel natuur. En wat ons betreft ook genoeg. En uh, zolang we de agrarische bedrijven... Hè, de, de, de, de velden met aardappels niet zien als natuur... blijven we in de, deze tegenstellingen werken. En wij zitten wel eens te denken... misschien moeten we in plaats van een ecologische hoofdstructuur... van een agrarische hoofdstructuur... Dat we zeggen van, kijk, nou weten we zeker... dit blijft het agrarisch grondgebied. Deze polder... Dit landschap is mij lief en wij zeggen als SGP dat is een goede handen bij de agrarische sector. En dat verzekert er ons van, zolang die bedrijven er zijn, dat dit landschap zo blijft. Flevoland is gemaakt om ruimteproblemen van buiten dit gebied op te vangen, en dat is voor mensen een belangrijke plek om te wonen, maar ook om te werken Precies. en te recreëren. En, en, en zich te verplaatsen de, boerzen, de boeren en omdat zijn hier allemaal om dat ja. mogelijk te maken. Is het oostvaderswold nodig? Jolanda van Beusekom. Ja, de boeren, in boeren in uit uh, Nederland die verplaatst moesten worden destijds zijn allemaal naar Flevoland toegelokt. Want hier was het paradijs voor de boeren. En dat komt door de jonge zeeklei die, die brengt gewoon heel veel vruchten met zich mee. En heel veel geld. Het is ook agrarische industrie. Je gaat bijvoorbeeld ook niet in Schiphol zeg maar, de kaagbaan ineens weghalen. Dat is ook zonde. Want Schiphol is heel belangrijk voor de luchtvaart. En zo is zuid Flevoland heel erg ik belangrijk begrijp, voor de akkerbouw. Ik weet dat het voor, dat het voor boeren die hier naartoe gekomen zijn moeilijk is om weer te verhuizen. Maar als politica moet ik meerdere belangen afwegen. En dan kies ik ervoor... Een uh, gebied oh, wat de, hier de ja. twee uh, natuurgebieden die we hebben, te ver, sterk te verbeteren door ze te verbinden en daarvoor heel veel andere u, functies mogelijk te maken. Hoe wilt u dat eigenlijk gaan betalen? Dat moet natuurlijk de stemmer in uh, Flevoland ook weten, want het Rijk heeft dus gezegd, die hele ecologische hoofdstructuur, ja, maar daar houden we mee gaan op. gaan het Rijk gewoon houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Maar hoe doet u dat dan? Ja, daar kan, kan de staatssecretaris niet zomaar vanaf. Het geld is op. Uh, ja, het geld is gewoon op. Nee, wij hebben gezegd, we snappen best dat het nu financieel wat moeilijker is. En wij gaan ook voor haalbaar en betaalbaar. Maar je kan ook zeggen, we gaan het dan wat meer faseren. Misschien wat eenvoudiger inrichten. Maar laat het wel doorgaan. En dan blijven doorgaan. de boeren in de onzekerheid. onzekerheid dat is het punt. U zit al lang in onzekerheid natuurlijk, want u bent toch al heel lang aan het Maar die onzekerheid die creëert bleek nu, Ja, we zijn nu eigenlijk vanaf 2006 weten we van dit plan, toen is het vastgesteld. In 2008 is er een verordening over het gebied gekomen. Dat betekent dat we niet meer mogen uitbreiden, we worden op slot gezet, er wordt niks aangedaan, er worden heel weinig partijen met U zit even in tegen niemands Ja, dat is natuurlijk ook geen behoorlijk stuur, Nee, maar dat, dat doet Bleker nu. Er waren afspraken. Nee, er was meneer duidelijkheid. Bleker heeft gezegd dat het allemaal niet doorgaat, omdat het geld op is. Er moet bezuinigd worden in ja, de Maar heeft hij toch nieuwe onzekerheid gecreëerd? Nee, ik denk het juist van niet. Het is Want wel voor, duidelijk. voor ons is het gewoon be beter als uh, wat meneer Bleker heeft gezegd. Dat het ook echt doorgezet wordt. Want hij staat ervoor om de boeren te helpen dat het zo snel mogelijk ook echt afgeschaft worden. Oké, okay, we gaan zo meteen verder praten, maar laten we eerst even gaan luisteren naar een bijdrage van Dorst. Dat zijn de jonge programmamakers en die uh, plassen met een provinciaal. Wat is er mis in een pis? Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst. dorst. Pist met provinciaal. Samen met Erik van Eerdenburg zit ik hier bij de toiletten van de Meldweg Amsterdam, waar Erik iets gaat vertellen over de provincie Flevoland. Ja, nou, de, de provincie Flevoland is natuurlijk een ontzettend mooie provincie midden in het land, tegen de Randstad aan. En dat is ook de reden waarom wij daar toen ooit het festival Lolens zijn begonnen. Er was ruimte, er was wil om iets te doen, omdat niemand anders er iets wilde doen. En wij wel. En, en er is ook de, de bereidwilligheid van bezoekers hè, van, om daar naartoe te gaan... Om, om, uh, om lekker met elkaar lawaai te kunnen maken. Dus wij konden daar 19 jaar geleden een vergunning krijgen... drie dagen en nachten lang om een festival te beginnen. En, en eigenlijk met de, met de boeren en de mensen in de omgeving... hebben we ontzettend een ontzettend goede band. En die vinden het ook altijd heel erg leuk om te komen. Het is ook een beetje onontwikkeld in de zin van... Uh, het dichtbijzijnde treinstation is 20 kilometer verderop Lelystad. Terwijl, ja, daar heb je Walibi en je hebt Lely, uh, Lowlands... en je hebt al die campings en, en uh, golfbanen enzovoort. Dus je zou zeggen, daar rijdt wel een bus. Maar mijn kinderen die gingen een keer vanuit Amsterdam naar uh, Walibi. En uh, nou, dat is een ramp om daar naartoe te gaan met de bus. Dus er zijn nog wel verbeteringen mogelijk in de provincie Flevoland. Goed. De bus van de stemming van Nederland staat dus in Flevoland. Het gaat hier om de controverse tussen landbouw en natuur. Als het goed is, hebben wij meneer Verhoeven aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met Verhoeven. Ja, zegt u het dus, meneer Verhoeven. Kiest u voor de natuur? Kiest u voor de landbouw? Uh, ik kies voor iedereen zijn uh, hobby's. Uh, wij, ik, ik, ik, ik, we, ik vloog op 1500 voet... ...boven de Oostvaardersplassen en dan ben ik bekeurd. U, bent be u vloog, bent u piloot? Ik ben piloot, ja. Ik ben privépiloot. Dat verduidelijkt een hoop. En u werkt bekeurd in de lucht? In de lucht op 1500 voet. Dus ze zeggen, ja, iedereen moet daar vrij van de natuur kunnen genieten. Nou, ik hiel me aan de luchtvaartwet. En de milieuwet, die zegt, uh, je bent daar fout bezig... ...want je hebt een verstoring veroorzaakt. En dat is dus nu, uh, er komt nu in een hoger beroep... Bij de, bij de rechtbank in Friesland. Dus u voelt... uw radio even uitzetten, want mijn technicus wordt helemaal gek van die galm. Die probeert alles te controleren, dus uw radio even uit alsjeblieft, meneer Verhoeven. Ja. Dus u Hij zegt, je... dan... ik wil wel van de natuur genieten, maar dat wil ik ook vanuit de lucht en dat mag niet. Dat mag alleen ja, dat maar mag met beide voeten op de grond. Ja, precies. En uh, nogmaals, er is een milieuwet die zegt dat je dan verboden bezig bent. En er is een uh, luchtvaartwet waar je dan aan houdt. En dan zeggen ze ja, dan mag je niet vliegen, terwijl je daar wel mag vliegen volgens de luchtvaartwet. Hmm. En als het gewoon agrarisch land zou zijn, zou je er wel mogen vliegen, denkt u? De, de, sterker nog, je mag daar vliegen volgens de luchtvaartwet. Oké. Okay. Goed. Dus uh, met andere woorden, ze moeten eens wat, wat uh, schappelijker zijn dat ook mensen in de lucht uh, ja, van de natuur willen genieten en van hun hobby willen genieten. En niet alleen op de grond. Dat de mensen in de lucht afwikken. worden vergeten. Ja, Oké, okay, ja. de boodschap is duidelijk aangekomen. Dank u wel. Jacques Simonsen okay. van de SGP. Um, u bent er dus niet voor om landbouwgrond, nog meer landbouwgrond weg te geven voor de natuur. Maar er is al landbouwgrond weggegeven. Ja. U zou dat zelfs weer terug willen draaien, ja, begrijp ik. Dat zou we wel willen, ja. Gaat dat niet wat ver? Nee. Nee, en dat is ook een beetje in de lijn wat, wat Bleken zegt. Van, wat Bleken zegt ook, het kan teruggegeven worden. En zou het dan wel gaan om duurzame uh, um, uh, agrarische bedrijven? Want er is iemand die twittert ons en die zegt... agrarisch is niet per definitie duurman, duurzaam. Het is prima om, om dat plan van u uit te voeren. Maar zet dan ook in op duurzame agrarische ja. ondernemers. Nou, er is inderdaad nog een verschil tussen um, de gangbare landbouw en de biologische landbouw. Maar als ik zie dat de gangbare landbouw de, um, een reductie van uh, gewasbeschermingsmiddelen heeft gereal gerealiseerd van uh, 95 procent... dan zeg ik nou, uh, die gangbare landbouw is ook al heel end duurzaam. Tessel, wat leuk is, de lijsttrekker van 50PLUS in Flevoland, meneer Van Boshuizen, goedemorgen... U wou nog iets inbrengen. U heeft 30 seconden omdat wij respect hebben voor de ouderen. Krijgt u die 30 seconden. Gaat u gang. Het uh, nu stoppen met het project betekent kapitaalvernietiging uh, van alles wat erin geïnvesteerd is. En in de tweede plaats het kabinet dat met deze maatregelen komt, uh, en maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Er waren lopende contracten en die, die nu uitgevoerd worden. Nou, Dat is heldere taal. Ja. Heel, heel goed gezegd, Erik Boshuizen. Daar is mevrouw Bode van de Partij van de Arbeid het natuurlijk mee eens. Meneer Simons van de SGP niet. Nee, wij zeiden al, van, en, we hebben erg weinig medelijden om met deze mensen. Ja. Zet me weer aan. Het er gaat helemaal niet is, om, om medelijden. Er is nog geen schop in de, in de grond Jorlanden gegaan. Van Beuze, ja, er is nog geen schop in de grond gegaan. En in grond investeren is nooit verkeerd. Dus de provincie heeft nu heel veel grond zeg maar, in hun bezit. En dat is ook in het bezit van het Rijk. Uh, die gronden kunnen gewoon weer verkocht worden aan de boeren. Dus eigenlijk is dat geen grote schadepost, dat is mijn mening. Oké, okay, weet u wie nooit een schadepost is? Dat is Felix Meurders, die zo meteen met de gids.fm... alle schade gaat beperken die is opgelopen door de natuurmensen. Felix, veel aandacht voor natuur. Ik moet heel even diep nadenken. Ja, nou, in ieder geval voor de natuur in Indonesië. Want er is een prachtige film gemaakt door een documentaire... Ja, ik hoor dat altijd uit zo te horen... door een documentairemaker uh, afkomstig uit Tilburg, Leonard Retel... Helmerich. En hij heeft een, een drieluik gemaakt en het laatste gedeelte heet de stand van de sterren. Het is dus echt waanzinnig mooi, dus ik ben tamelijk bevooroordeeld. Het gaat over een Indonesische familie, over oma, zoon en kleindochter... en over de globalisering en de gevolgen van hen op, op microniveau. En ik bel even met Frans Wijsglas, prominent vvd oud-kamervoorzitter... waarom hij het totaal niet erg vindt als de oppositie een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Prem. Dat is allemaal zo meteen bij de gids. Margrieta Rengers, wat ga jij stemmen? Want je bent van de natuur. Welke partij ga je stemmen? Ik ga uh, voor GroenLinks stemmen. En uh, wat ik nog wel mis in de hele discussie... een beetje plaatst, uh, wat heeft de inwoner van Almere er, uh, eraan? En uh, ja, dan gaat het natuurlijk ook om... bij de provinciale verkiezingen. Oké, okay. luisteraars, we moeten een einde maken eraan. We kunnen de hele afkondiging niet doen. Maar ik wil iedereen bedanken die heeft meegedaan. En alle luisteraars en alle twitteraars... vanmiddag zijn Tessel en ik in Den Haag... op het Hobbemaplein. Dan gaat het hebben over de provincie Zuid-Holland. En u bent allemaal vanaf 4 uur welkom. Zo is het. Tot... Namaste. Da. De stemming van Nederland. VVD. PVDA, GroenLinks, links. D66. Het wordt. Morgen de day after. De provinciale statenverkiezingen 2011. Jammer hef, dat het zo gelopen is en dat we zoveel stemmen verloren zijn. Van half 10 tot 12. Rechtstreeks vanuit Den Haag. Reacties, analyses en commentaren op de uitslag. De day after. Tesselblok en Premadication. Morgen van half 10 tot 12.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 Wie betaalt dan gewoon? heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. Geen vee-industrie, maar schone lucht. Kies partij voor de dieren. Yvonne, dan is wie de enige ben die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN, mastering credit. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies partij voor de dieren. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl Dit is mooi. Wauw, wat een licht. Ah nee, Het is mijn kaartje vol.